Jelmers Journaal in Kleur My Gender My Pride komende zomer mogen we weer een volwaardige Pride organiseren. De afgelopen twee jaar lukte dat niet vanwege de bekende redenen... maar dus vanaf komende editie kunnen we ook weer genieten van een belangrijk onderdeel van die Pride... namelijk de parade. Een groot tekenend, maar vooral iconisch element van de Pride... Maar wat is nou eigenlijk het verhaal achter deze kleurrijke optocht... en waarom is het ook juist nu nog een belangrijk stukje emancipatie? We gaan even terug in de tijd naar de oorsprong van de Gay Pride Parade. Het is de gebruikelijke manifestatie van lesbiennes, homoseksuele, biseksuele... non-binaire personen en transgenders, zo omschrijft Wikipedia het. Um, verder op 28 juni 1969, natuurlijk de bekende datum... de symbolische dag in de geschiedenis van de LHBTI-emancipatie... Met de opstand Stonewall Riots betekende dit een fundamentele verandering voor de regenbooggemeenschap. Vanaf dit moment vindt de parade zijn oorsprong als demonstratieve optocht. Spandoeken en symbolen in overvloed, niet alleen in Amerika, maar zeker ook in Nederland, werkte de Pride-viering aan een opkomst. Met mooie versierde wagens met ople opleggers waarop kleurrijk verklede mensen stonden, kreeg ook de Pride als geheel steeds meer waardevolle invulling. Sinds 1991 wordt er jaarlijks een zogeheten Europride georganiseerd... in een door de European Pride Organizers Association aangewezen stad. Ook daarbij kan een parade natuurlijk niet ontbreken. Als je even specifiek inzoekt op Nederland... zie je dat, Am dat Amsterdam hierin al lange tijd een bijzondere rol vervult. Namelijk niet zomaar een parade, maar eentje door de grachten van de hoofdstad, de Canal Pride. Met wereldwijde allure, we kennen de beelden allemaal wel eigenlijk ook een beetje het symbool van pride. De vraag is of dat terecht is... of dat het een goed beeld geeft van de regenbooggemeenschap. Naarmate het proces van homo-emancipatie in een bepaald land voortschrijdt... verandert ook de doelstelling van de Grey Pride Parade. Te beginnen als protest dus, zoals ik net al zei... tegen vervolging en eindigend als uiting van een homovriendelijk geworden klimaat in het land. In westerse steden zijn de pride, Gay Prides vaak zo groot geworden... Dat sponsorgelden nodig zijn en critici van een commerciali commercialisering van het evenement spreken. In 2017 werd tussen half mei en eind september in bijna 150 Europese steden en plaatsen een Gay Pride-parade gehouden. Een absoluut record. En het is dus een gevestigd evenement, in ieder geval in de westerse wereld. En dat kan dus niet zonder een parade. Wel een omstreden onderdeel van die parade is dus die commercialisering. Ja, ik moet dit woord even opnieuw zeggen. Commercialisering, Ik spreek het volgens mij nog steeds niet goed uit, maar we gaan verder. Van het evenement, termen als pinkwashing komen de afgelopen jaren steeds vaker naar boven. Bedrijven die bijvoorbeeld de Pride Month in juni of de Pride viering in augustus gebruiken voor hun eigen belang. Buiten zo'n periode om, zetten zij zich bovendien minimaal in... voor de ontwikkeling van gelijkwaardige behandeling van de uh, regenbooggemeenschappen. Is een veelgehoord kritiekpunt. Dus toch is het belangrijk om die groep mensen die zich kritisch uiten tegenover dit onderdeel van de Pride niet zomaar te vergeten. Zeker ook met in het achterhoofd de inclusiviteit en de representatie die je wilt uitdragen als gemeenschap. Zie het onderzoek dat Eline Seelen aanhaalde in het interview vorig uur. Denk ook aan de al bestaande afkeer tegen de symbolen als de regenboogvlag... die met het jaar verandert om naar eigen zeggen inclusiviteit na te streven. Maar zo, zoals ik al eerder aanhaalde in een eerder column over deze regenboogvlag... is het de vraag of de meesten daarop zitten te wachten... Een belangrijk onderdeel van de educatie over seksuele diversiteit en gender... is deze parade ook. Hoewel je specifiek die parade nogal als confronterend kan kwalificeren... zullen heus ook een aanzienlijk aandeel mensen... die zich helemaal niet kunnen herkennen in die glitterpakjes... en uitbundige uitingen hier toch wat aan kunnen hebben. Dus dat het op de een of andere manier bijdraagt... aan de informatie over wie wij, de regenbooggemeenschap, willen zijn... ook naar de buitenwereld toe, staat vast. Maar... Niet te vergeten, juist voor de ontwikkeling van acceptatie wil je zo'n belangrijk element als de parade, het symbool van de pride, dat wil je versterken, ontwikkelen in positieve richting, in zo'n mogelijk inclusieve richting, en dan wel de goede invulling van inclusiviteit. Acceptatie van jezelf begint inderdaad bij jezelf, maar ook een heel belangrijk onderdeel van de omgeving. En als die, onder, als die omgeving het beeld krijgt, dat de regenbooggemeenschap bestaat uit dansende glitterpakjes... op een parade in de zomer ergens in Amsterdam... dan is dat toch een taak aan de organisatie om daar uh, aan te werken. Werk aan de inhoud, versterk je boodschap... hou dat commerciële circus een beetje op de achtergrond. Zorg ervoor dat zoveel mogelijk mensen zich kunnen herkennen in de Pride. Laat het echt een feest voor, door en van iedereen zijn. Ga terug naar de oorsprong. De trots kunnen uitdragen van zichtbaar jezelf kunnen zijn. Dat is de parade van de Pride. Dat is pas een teken van echte emancipatie. Jelmers, journaal in kleur.